Maar we gaan eerst beginnen met een gesprekje met Dolly Tempierik van Zandvoort Insight. Okay. Goedemorgen, collega. Goedemorgen, Roy. Hallo. Goedemorgen en gefeliciteerd, hè, trouwens. Ja, ja, ja. En uh, uh, CFM ook gefeliciteerd, hè. Want onze uh, wederzijdse collega Jelmer Koper is vandaag jarig. Hoera, Jel hoera, hoera. Jelmer, gefeliciteerd. Ja. Oh, oh dan moet ik even tussen een Moment, ik kom eraan. Uh... Ja.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 En uh, de planning is dat er donderdag een uh, reportage ja, over uh, op lijn komt. ik even onverwacht bellen. Zodat we allemaal uh, kunnen zien en horen uh, wat daar ja. aan de hand is. Ja. Dan uh, hebben we een Zandvoortse uh, ja, een, een, een, een, uh, uh, collega, wil ik zeggen, een dorpsgenoten.